Roomba. De passen in de roemba worden eerst op de bal en dan op de vlakke voet geplaatst. De roemba is geschreven in een vierkwartsmaat. Dus één maat heeft vier tellen. Ongewoon is dat op tel 1 niet begonnen wordt met een pas, maar met de heup. Op de tweede tel begint de heer dan... Met de linkervoet. Bij het aanleren van de basisbeweging. Zullen wij de tellen van de muziek. Met de te leren passen samen laten gaan. Bij de verdere te leren figuren. Worden alleen de passen genoemd. Figuur 1. De basic movement. Basisbeweging. Begint met het gezicht. Voor de heer naar de muur, de dame met de rug naar de muur. Wordt gedanst in de gewone danshouding, ongeveer 15 centimeter van elkaar. En begin met de voeten iets zijwaarts van elkaar geplaatst, met lichaamsgewicht tussen de voeten. Op tel 1, dus niet pas 1, breng rechterheup zijwaarts en iets achterwaarts. Gewicht nu op rechtervoet. Dame de linkerheup. Ook iets achterwaarts en ook iets zijwaarts. Tel 2. Linkervoet voorwaarts. Dame rechtervoet achterwaarts. Tel 3. Laat rechtervoet achterwaarts en plaats lichaamsgewicht op rechtervoet. Wij noemen dit bij de verdere voorkomende Zelfde bewegingen, herplaats. De dame herplaatst gewicht op linkervoet. Tel 4, linkervoet zijwaarts, dame rechtervoet zijwaarts. Dit alles zonder draai. Nu tweede gedeelte van de basis. Tel 5, eerst linkerheup zijwaarts, iets achterwaarts. Dame rechterheup zijwaarts en iets achterwaarts. Tel 6. rechtervoet achterwaarts, dame links voorwaarts. 7. herplaats gewicht op linkervoet, dame op rechtervoet. 8. rechtervoet zijwaarts, dame linkervoet zijwaarts. Wij herhalen dit eerst zonder en dan met muziek. 1 2 3 4. Heup links herplaats en zij. Heup, rechts herplaats en zij. Heup, links herplaats en zij. Heup, rechts herplaats en zij. Nu met muziek. Heup, half verbaasde zij. Heup, half verbaasde zij. Heup, half verbaasde zij. Heup, half verbaasde zij. Heup, half zij. Heup, half verbaasde zij. zij. Het aanleren van de fan, genoemd de waaier. Gezicht van de heer naar de muur, dame de rug, gewone danshouding. De heer danst 4-5-6 van de basisbeweging. Let op: wij beginnen nu met de passen te leren en praten nu. Niet over de tellen van de muziek. Dat was rechtsachter voor de heer, herplaats op links en zij. De dame op pas 4 van de heer, dat wil zeggen 4, 5, 6 van de basisbeweging, op pas 4 van de heer, links voorwaarts. Op pas 5, van de heer stapt de dame eerst rechts naar voren, draait een achtste naar links op de rechtervoet en eindigt daardoor met haar rechtervoet achterwaarts en niet zijwaarts, en wordt tevens op deze vijfde pas door de heer naar zijn linkerzijde gebracht. Op pas zes brengt de heer de dame nog meer aan zijn linkerzijde, laat zijn rechterhand los en eindigt in venpositie. Op deze zesde pas draait de dame een achtste door naar links op rechtervoet en stapt met links achterwaarts en nu ook de dame in venpositie. De dame staat nu in een rechte hoek aan de linkerzijde van de heer, terwijl haar rechterhand door de heer met linkerhand vastgehouden wordt. Onthoud deze positie, fan positie. Dit komt regelmatig terug. Wij gaan nu figuur 3 leren, dat noemen wij de alemana, om dan deze drie figuren op muziek door te kunnen nemen. Figuur 3, de alemana dus begint met gezicht naar de muur en de dame begint uit venpositie. De heer danst zes passen van de gehele basis. Alleen op drie en zes. Niet zijwaarts stappen, maar sluiten. De dame danst op pas één. Sluit rechtervoet bij linkervoet. Op pas twee, linkervoet voorwaarts. Op pas drie, Rechtervoet voorwaarts en draait de rechtervoet een achtste naar rechts. De heer brengt linkerarm hoog. Op 4, 5, 6 laat de heer door leiding met zijn linkerhand de dame in een cirkel rechtsom lopen. Terwijl zij danst links voor, rechts voor. Links voor en daardoor eindigt zij met gezicht naar de Heer in danshouding. De Heer heeft dit alles met zijn gezicht naar de muur gedanst. Wij herhalen nu de halve basis, de fen en de alemana eerst zonder en dan met muziek. Ik ga vier tellen vooraf 1 2 3 4 een heup half verbaasen zij heup breng haar naar de fen heup nu de allemane heup draai draai draai heup half verbaasen zij heup breng haar naar de fen heup nu de allemane heup draai draai draai en nu op muziek Heup, half zij, heup, breng haar naar de ven. Heup, naar de allemane. heup, nu de allemane. Heup, half zij, heup, breng haar naar de ven. Heup, nu de allemane. heup, draai, draai, draai. Een drie, een vier, een heup. half verbasen zij, een heup. Breng haar naar de ven, een heup. Nu de hokkestik, een heup. Nu de hokkestik, een heup. Halve ze zij, een heup. Breng haar naar de ven, een heup. Nu de hokkestik, een heup. Nu de hokkestik. Nu doen wij dat met muziek. ...heup, half verbazen zij. Heup, breng haar naar de fen. ...heup, nu de hockeystick. Heup, nu de hockeystick. Heup, half verbazen zij. Heup, breng haar naar de fen. Heup, naar de hockeystick. Heup, nu de hockeystick. 5. Variatie op de alemana, genoemd hand-to-hand. Hand. De heer begint met gezicht naar de muur, dame met de rug naar de muur, en we hebben beide handen vast. Dat is dus het eind van de alemana. Op pas 1 laat de heer de dame haar rechterhand los. Draait een kwart naar links... ...en stap met linkervoet achterwaarts. Nu staan wij zij aan zij. Want de dame heeft een kwart naar rechts gedraaid... ...en met rechtervoet achterwaarts gestapt. Linkerhand dame, nu in rechterhand van de heer. Op pas twee, beide herplaatsen gewicht op voorste voet. Dat is voor de heer rechts, voor de dame links. Pas drie, de heer een kwart naar rechts plaats linkervoet zijwaarts, de dame een kwart naar links... en plaats rechtervoet zijwaarts, beide handen vast. Dezezelfde drie passen herhalen wij nu de andere kant op. Dus de heer rechtervoet beginnen, dame linkervoet beginnen... en een kwart naar rechts draaien, terwijl de dame een kwart naar links draait. Dan weer de eerste drie passen herhalen naar links... Wij eindigen dus weer met het gezicht naar elkaar toe en hebben negen passen gedanst en beide handen vast. Wij moeten dit besluiten met de spotteren voor de heer naar links en voor de dame naar rechts. Figuur 6, het aanleren dus van de spotteren. De heer begint met het gezicht weer naar de muur en nu de dame met de rug naar de muur. De heer laat op Pas 1 van de bij beide handen los. Pas 1. de heer kruist de rechtervoet over de linkervoet en draait de kwart naar links. De dame, links over rechts en de kwart naar rechts. Pas 2. de heer draait een halve draai door naar links, op rechtervoet. En plaatst lichaamsgewicht op linkervoet. De dame, een halve draai door naar rechts en gewicht op rechtervoet. Op pas drie de heer voet zijwaarts en heeft nog een kwart doorgedraaid naar links. De dame de linkervoet zijwaarts en een kwart doorgedraaid naar rechts. Aan het eind zijn we weer in de danshouding. Nu dansen wij de variatie op de alemana, wat we dus genoemd hebben de hand to hand. We dansen een halve basis, we dansen de fen, we dansen de alemana... We nemen beide handen vast, dansen drie keer hand to hand, en dan de spotteren. Ik ga vier tellen vooraf, eerst zonder en dan met muziek. Eén, twee, drie, vier. Heup, half verbaasen zij een heup. Breng haar naar de ven. Heup, nu de Allemane. Heup, draai, draai, draai. Heup, nu hand to hand. Een heup, nu. Hand to hand, een heup. Nu, hand to hand, een heup. Spot, turn en zij. Een heup, half verbazen zij. Een heup, breng haar naar de ven. Een heup, nu de allemane heup, bij de handen vast. Heup, nu, hand to hand, een heup. Nu, hand to hand, een heup. Nu, hand to hand, draai linksom en stop nu zij. Dit op muziek. Heup, halve is zij en heup, breng haar naar de vent. Heup, nu de alle heup, nu de handen vast. Heup, hand to hand en zij, heup, hand to hand en zij. Heup, hand to hand en zij, heup, stap over, draai en zij. 7. Een variatie op de hockeystick, genoemd de natural top. Begin met het gezicht naar de muur, in de gesloten danshouding. Op de natural top, die bestaat uit negen passen, twee hele draaien, dus u eindigt weer met gezicht naar de muur. Hier gaat aan vooraf eerst een halve basis om in de National Top te kunnen komen. De pas 1 van de National Top, die gaan we nu eerst beschrijven. De heer plaatst zijn rechterteen achter de linkerhiel. Met een kwart naar rechts gedraaid op zijn rechtervoet. Dit noemen wij de teen draait uit. U draait stevens door naar rechts. Dame, linkervoet zijwaarts. Pas 2. Blijf doordraaien naar rechts en plaats linkervoet zijwaarts. Dame, op deze tweede pas draait door op rechtervoet naar rechts en plaats dan de rechterhiel bij de linkerteen. Wij blijven nu in een cirkel met de schouders recht naar elkaar toe houdende, doordraaien naar rechts. Wij herhalen deze eerste twee passen nog driemaal maal extra. Dat worden dus acht passen bij elkaar. Op de negende pas sluit de heer, de rechtervoet bij de linkervoet, terwijl de dame met haar linkervoet zijwaarts stapt. De heer eindigt dus met zijn gezicht naar de muur en de dame met de rug naar de muur. Nu gaan wij eerst even aanleren de closed hip twist, welk figuur weer in fan eindigt, om ...een einde te hebben voor de natural top. Figuur 8 dus, de closed hip twist. De heer begint met gezicht naar de muur... ...de dame de rug naar de muur. Pas 1 voor de heer, linkervoet zijwaarts... ...dame rechtervoet achterwaarts. Maar draait halve draai naar rechts... Beiden staan nu met het gezicht naar de muur. Dame aan de rechterzijde van de heer. Pas 2. De heer herplaatst het lichaamsgewicht op rechtervoet. De dame herplaatst het lichaamsgewicht op linkervoet. Pas 3. De heer sluit de linkervoet bij de rechtervoet. De dame draait een halve draai terug op haar linkervoet en plaatst rechtervoet zijwaarts. Gezicht van de dame is nu weer naar de heer toegedraaid. De heer danst nu 4, 5, 6 van de basis. Dus rechtervoet achter, herplaats op linkervoet, rechtervoet zijwaarts... en leidt de dame naar fanpositie. De dame danst op pas 4. De linkervoet voorwaarts, maar heeft... Een kwart naar rechts gedraaid. Op pas vijf zet de dame haar rechtervoet voorwaarts. En draait op rechtervoet een achtste draai naar links. Zodat deze pas achterwaarts en zijwaarts eindigt. De heer heeft de dame naar zijn linkerzijde gebracht. Pas zes. De dame draait een achtste door naar links. En zet linkervoet achterwaarts. De heer heeft rechterhand losgelaten en beide eindigen nu in fan-positie. De heer nu met gezicht naar de muur, met de rechterhand van de dame in zijn linkerhand. Wij dansen nu, de halve basis, natural top, closed hip twist, eerst zonder en dan met muziek. Ik ga vier tellen vooraf. Eén, twee, drie, vier. Een heup, halve basis, zij. Nu drie van de top. Nu zes van de top. Nu negen van de top. Heup, zij, herplaats en sluit. Heup. Nu naar de fen. Om deze halve basis, de natural top en de closed hip twist, te kunnen herhalen. ...moeten we eerst weer uit de fanpositie de hockeystick dansen. En daarna dansen we weer de halve basis, natural top en de closed hip twist. Dit doen we nu op muziek. Heup, halve basis zij en heup, breng haar naar de fan. Heup, nu de hockeystick, heup, nu de hockeystick. Heup, half zei zij en drie van de National Top En zes van de National Top en negen van de National Top Heup, zij herplaats en sluit Heup, nu naar de fan. danst u rustig door Wij hebben nu alle figuren van de Roomba geleerd en gaan dit in zijn geheel op muziek doornemen. Heup, halve bazen, zij een heup. Breng haar naar de fan en heup. Nu de allemaal heup. Draai, draai, draai, heup. Halve bazen, zij een heup. Breng haar naar de fan. Heup naar de hockeystick en heup. Nu de hockeystick en heup. Halve super zij en heup. Breng haar naar de vent en heup. Nu de allemane heup. Nu de handen vast en heup. Hand toe hand en zij. Heup, hen toe hand en zij. Heup, hen toe hand en zij. Heup Stap over draai en zij en heup. Halve super zij en heup. Breng haar naar de vent en heup. Nu de hockeystick en heup. Nu de hockeystick en heup. Halve verbazen zij en drie van de natural top. En zes van de natural top. En negen van de natural top. Heup, zij herplaatsen sluit. Heup, nu en naar de fan. Dans u maar rustig door.